Ik heb verkering sinds een week met Alida. Alida, het is het keukenmeisje van een hospitaal. Hospita, zij kookt altijd weer een uitgebreid diner Zij zorgt voor de vitamine ABC. ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid. Oh, Al ben ik gelukkig met haar. Dat is waar. Het is een schat, het is een tot, het is een leuke meid. Blauwe ogen en prachtig grond, wat een hart. Des avonds bij het luiden van de gong voor het diner. Dan gaan we naar de keuken, zo verzellen met z'n twee. Ben benieuwd, ben belief op de keuken Bij het luiden van de grond voor het diner, draven naar de keuken zo gezellig met z'n tweeën.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 La zee, la la la la la la la la la la la la la la la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 Zo en maar. Yeah. Afscheidsuurtjes slaat en iemand van je heen en gaat. Misschien voor lange tijden, dan zie je zo elkaar eens aan. Je schaamt je eigenlijk voor een traan, je wilt nog groot doen beide. Een vliegenbiersvrouw kust haar man, een kleine storing straks en dan. Zal het hem weer zien geven Ze zegt Zul je voorzichtig doen En denk misschien is deze zoen Een afscheid voor het leven Scheiden doet lijden Afscheid brengt leed Lang kan het duren Eer je Vergeet iets wat je niet was. Gaat van je heen, In het zonnetje, aan mijn rood met die draad eraan. Boven een gazonnetje, bij een vreemd stationnetje. Bracht me mijn ballonnetje, ver van huis vandaan. Heel de wereld was vol zonneschijn. Niets op aarde kan ooit zo prachtig zijn. Leefde in het zonnetje ver van mijn balkonnetje aan mijn rood ballonnetje met een draad er aan hoe je heette, dat ben ik vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer. Toen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 Dat ben ik vergeten, maar je kussen.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 Rode muts en blonde lok Helgeel truitje, blauwe rok Maar ze trippelt, zwijgen, maan. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taak Kleine koeket, de katinka Kijk nou eens een keertje om Sneekjumpjes over je schouder Je ma ziet het toch, die dus komt Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens in een dit je om. kus over je schouder, je maan ziet het ook niet eens dus komen kleine kokette katinka ben je verliegen misschien we willen zo graag nog hier leven een glimp van je wipnusje nu je zien la la la la la Dan neem ik het besluit Je mag me altijd commanderen Wanneer ik word je breuk Al heb geen sterren op je kraag Al heb ik een strepen op je mouw Toch hou ik van jou Toch hou ik van jou Al heb ik een sterren op je kraag Wandersprookjes zou willen zijn, daar worden dromen waar. In is alles rein, leeft men voor elkaar. Ik heb een heel mooi sprookjesboek. Daarmee breng ik vaak uren zoek. Ik lees dan hoe het goede steeds het kwade hoofd Ach, waren alles je zegt, dan was het leven lang niet slecht. Maar wie aanspreekt je nog gelooft? Dat is maar een kind. In toren, daar hangen ze weer. De zoo de klokken, de grote en de klein. De klein brengt hem maar op, ja. de grote soms ook leed. De wenzer gaat gebijer, wie te verwijderen. De klokken van Limburg Milaan. Luwende klokken, verstärke de paal. Laat ons eens wat stedige gebeuren, Luwende klokken. Limburg-Miloy. Wim, wam, wim, wam, klokken van Limburg-Miloy. Wim, wam, wim, wam, klokken versterken de boy. Wachten op ons wederzin. Een schip vertrekt zoals zoveel schepen, maar juist dat ene schip kijk ik het langste. Na. De rozen hier, die gaan een kleur verliezen, maar bloeien ervan wie ik hem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 Weg met de zorgen en weg met verdriet. Het komen er wel ook al zenuwen. Want die jongens, dat vroeg met die heide. La la la la, die krijgen ze lekker niet klein. We zitten geen de dat mag